Jan van der Putten met het NOS Journaal. De reddingsoperatie op de Middellandse Zee voor de slachtoffers van een schip is voor vanavond gestaakt. Morgen wordt er verder gezocht. De kans dat er nog overlevenden worden gevonden is erg klein. De vluchtelingenboot kapseiste vandaag voor de kust van Libië met aan boord vermoedelijk zo'n 600 vluchtelingen. Het schip kwam in problemen toen opvarenden naar één kant gingen om reddingsboten te kunnen zien. Er zijn 25 lichamen uit het water gehaald en 400 mensen gered. Die worden naar Sicilië gebracht. Malaysia Airlines hoopt dat er meer objecten worden gevonden van het verdwenen vliegtuig MH370. Dat zegt de luchtvaartmaatschappij in een reactie op het nieuws dat bij Reunion inderdaad een brokstuk van de vermiste Boeing is gevonden. Malaysia Airlines zegt in een verklaring intens mee te leven met familie en vrienden van de passagiers van vlucht MH370. In Beekbergen zit een verwarde vrouw in een elektriciteitsmast. Ze klom er vanavond in en wil niet meer naar beneden. Ze zit vrij hoog. De mast staat bij een zorginstelling voor mensen met een verstandelijke handicap. De stroom wordt van de mast gehaald... en de politie en de brandweer proberen haar met een hoogwerker naar beneden te krijgen. De vrouw die sinds vanmiddag aan het strand van Zandvoort wordt vermist is nog steeds niet gevonden. De hulpdiensten staakten hun zoekactie toen het donker werd. Er is met reddingsboten, een vliegtuig en een jetski gezocht. Ook strandgangers hielpen mee. Ze vormden een menselijke keten en zochten langs de kustlijn. De Eredivisiewedstrijd tussen Willem II en Vitesse gaat zondag toch door. In eerste instantie verbood de gemeente Tilburg de voetbalwedstrijd vanwege de aangekondigde politiestakingen. Maar omdat er extra stewards worden ingezet gaat de gemeente alsnog akkoord. Het weer vannacht opklaringen, overdag zon en sluierwolken... en in het binnenland tropisch warm, 30 tot 32 graden. Later op de dag in het zuidoosten kans op onweer. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, zee, zon, zon, zee, zandvoort en zomerhits. Dit is de zomer van ZFM. Met nu de nacht.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 Round about the stars, and the views high. Ooh. Ain't nobody thinking about what you got. Everything's eyes wanna dip, get a new spot. Yeah, yeah. Don't worry, don't worry. Uh. Night never ends, no hurry, no hurry. Uh. Show they look thick so that lines get blurry. And then nights, in the night, your paws, oh, so we might get dirty. Yeah. DJ, let the beat play, make a heat.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 Good luck.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 It's only the thrill of boy meeting girl While the a It's physical Only logical You must try to ignore that it means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 It's gonna hurt It's gonna hurt I see her dancing in the street Sipping champagne on the beach It's so expensive when she eats Cause she's so fancy Cause she's so fancy